Thank you. Radio. Mijn naam is Herman Harms en ik mag nu het volgende programma aan u presenteren. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruit. We hebben als gasten Marielle Diemel. Marielle heeft een praktijk met de focus op healing. Op diverse manieren. Healing kan plaatsvinden tijdens een gesprek als zij doorgeeft. wat haar gidsen dan weer aan haar doorgeven. of wat de gidsen van haar cliënt haar influisteren. Deze influisteringen vallen moeiteloos op zijn plek in het gesprek. en verschaffen vaak de benodigde inzichten in een situatie. met de focus op healing op diverse manieren. Het onderwerp is healing, coaching en reading. Welkom, Marielle. Dankjewel. De onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn. wat is healing en reading? Hoe verhoudt zich dat tot spiritualiteit? De Edelstenen. Marielle heeft een webwinkel. Kristallen schedels. Wie is Marielle Diebel? En wat voor werk doet zij bijvoorbeeld in de Nieuwe Tijdswinkel uh, Himalaya in Amsterdam. En we sluiten af met een drie minuut durende channeling. Die vandaag of vanochtend zelfs door onze gasten Marielle is binnengekomen. Het eerste nummer is de tune van ons programma Inspiratie. En Marielle gaat dan ons vertellen. Want zij heeft zelf uitgekozen als eerste en enige oh ja. die dit doet. Dus heel bijzonder. Waarom heb jij inspiratie van Mathilde uitgekozen? Vanaf de eerste keer dat ik het hoorde, kreeg ik Kippenvel van Top Tot teen. Ik vind het een prachtig nummer. En uh, in zekere zin heel mooi weergegeven hoe het werkt met engelen en invluisteringen. voor de luisteraars. Uh, welkom terug bij Inspiratie Radio. We hebben als gast Marielle Diemel. En we gaan het nu hebben over uh, healing en reading. En wat is het verschil daartussen en wat is het verband met spiritualiteit. Mm -hmm. uh, in 2010 ben je begonnen met een praktijk. Ja. En die praktijk die behelst coaching, healing en reading. Klopt. Wat is nu precies healing en dan daarna, maar dat komt zo wat ja. is. reading? maar... Healing... Uh... ...is vooral bijvoorbeeld Reiki... ...daar zullen de meeste mensen wel bekend mee zijn... ...het is het doorgeven van universele energie... ...en um, dat kan dus uh, ook engele energie zijn... ...zelf werk ik ook met walvissen energie... ...grappig genoeg... Um, ja, want je zou haast zeggen, de meeste mensen pakken dolfijnen uh, voor de Klopt, energie. Klopt, ja, ja. Ik ga meer naar de walvissen. Die zijn wat mij betreft een stuk geaarder. En uh, heel grappig ook om mee te werken. Die hebben een hele humoristische energie, vind ik. Um, en zo kan je verschillende soorten energie doorgeven, ook... Uh, energie uit Atlantis of uit Lemuria de kristallen energie alle verschillende soorten energie hebben helende kwaliteiten in zich en ik kies van tevoren niet wat ik wil, want daarvoor ben ik een open kanaal, ik laat komen wat komt voor die persoon en het is puur het doorgeven van energie via mijn handen in het uh, energielichaam van de persoon die bij mij is, het is uh, magnetiseren wordt het ook wel genoemd oké, okay. en dan hou je de handen ja, ik ben een leek, dan mm -hmm. hou je de handen boven het lichaam of op ja. het lichaam? Anders wordt het masseren denk ja, ik. Ja, nee, sommige mensen houden de handen op het lichaam, gewoon op een vaste plek en dan steeds naar de volgende plek. Ik werk vooral boven het lichaam, echt alleen maar in het energielichaam en praktisch geen fysiek contact. Hooguit uh, aan het eind bij de voeten, om iemand weer lekker uh, met zijn voeten op de aarde te zetten. Maar ik werk vooral uh, in de energie. En dan geef ik extra energie door op plekken waar dat nodig is. Waar er een blokkade is ontstaan, waar er meer doorstroming nodig is. En als er ergens te veel energie is uh, sommige mensen zitten bijvoorbeeld heel erg in hun hoofd. Gaan veel piekeren, slapeloosheid, uh, hoofdpijn. Zijn ook hooggevoelige mensen meestal. Krijgen veel prikkels binnen. En daar zwak ik het juist uh, een beetje af. Zodat ze meer in hun lichaam komen. Zuigen die mensen jou niet leeg? Dat je je eigen energie kwijt bent? En... Uh, dat, dat gebeurt. Dat kan zeker. Die mensen bestaan absoluut. Vaak doen ze dat onbewust. Dat is geen uh, kwade wil. Uh, maar ik zorg er natuurlijk voor dat ik van tevoren uh, dermate afgeschermd ben. Um, dat mensen niet van mij af kunnen tappen, maar dat het van de universele bron komt. Dat is de bedoeling. En ja. okay. wat is dan... Ja, een, een breed begrip natuurlijk. Um, ik lees de energie van mensen. En, en dat, dat doe ik door het te voelen. Soms krijg ik beelden, soms krijg ik woorden te horen. Het is vooral voelen. Um, dan kan ik voelen waar iemand mee zit. En wat voor proces die uh, zit. Uh, of er dingen uit het verleden zijn waar nog steeds, uh, uh, die nog steeds voor blokkades zorgen of iets dergelijks. Um, het readen houdt voor mij ook in dat ik contact maak met de gidsen van die persoon. Niet zozeer om te kunnen zeggen van, oh hij heet Pietje, Jantje of Klaasje en hij ziet er zo en zo uit. Maar meer, um, wat willen zij aan die persoon zeggen? Want vaak is het zo dat mensen zelf niet heel erg openstaan voor hun eigen leiding, voor hun eigen gidsen. Ook een hoger zelf. En dan maak ik even daar een bruggetje voor. Dan vertel ik wat zij in mijn ogen of oren uh, te zeggen hebben voor hun persoon. En is dat de gids van de, ik noem het maar even de cliënt, of de gids van jezelf? De gidsen van de cliënt, daar maak ik contact mee, die nodig ik ook uit van tevoren om mee te komen. En als er informatie door moet komen, dat ze dat aan mij doorgeven, dat ik dat weer aan de cliënt door kan geven. Maar ook mijn eigen gidsen, daar probeer ik zoveel mogelijk in open contact mee te staan. En die, ja, zeg maar de wezens, de zielen daar, die hebben een, een groter overzicht. Dus die kunnen me af en toe iets influisteren wat ik vervolgens weer doorgeef geef aan de cliënt. Of ik uh, zorg ervoor dat mensen zodanig open komen te staan dat ze zelf hun leiding kunnen horen. En dan gaan ze vanzelf vertellen? Ja. Oké. Okay. Ja leven Facebook. Een hele mooie tatoeage op je, op je lijf gezien ja. uh, Van een uh, pentagram met een veer. Klopt. En uh, die veer heeft een speciale betekenis, heb ik begrepen. Ja. Die veer, dat uh, is sinds ik um, heel duidelijk contact had met een van mijn gidsen. Die heet White Feather. En daar was ik zo ontzettend blij van. Um, voor degenen die niet weten hoe het is om, om contact te hebben met je gids. Het voelt als een soort van nieuwe liefde, als een verliefdheid. Je hebt iemand ontmoet en je bent er helemaal blij van. En niet zozeer verliefdheid, maar ook een nieuwe vriendschap kan heel erg inspirerend werken. En dat wilde ik vastleggen voor mezelf. Okay. Dus toen heb ik een tatoeage genomen. Ja, dat is een, een goede, <lacht> drastische maatregel, ja, kan ik wel zeggen. Ja, komt er niet meer af, hè. Ja, ja, ja. <lacht> um. Ja, ik zou zeggen, blijf luisteren. Uh, na de muziek gaat Marielle van alles vertellen over edelstenen, hun kracht en over kristallen schedels. Uh, ze gaat erin een workshop geven op 4 juni in Haarlem bij David Terrell, die uh, al bij ons als gast geweest is in het programma over uh, Vindhorn. Ja. En, uh, ja, uh, ik zou eigenlijk aan je willen vragen, wil je het volgende nummer aankondigen? Het volgende. Maar het is van uh, Merlin's Magic Heart of Reiki uh, Het is reiki muziek en het is prachtig Heerlijk ontspannend, ik zou zeggen geniet ervan Herman Harms. Vanavond hebben we als gasten Marielle Diemel. Zij heeft een praktijk voor coaching, healing en reading. Maar ook een webwinkel. De Mineralenwinkel. Uh, Marielle, vertel ons er eens iets over. En uh, ja, hoe noem je je site? Noem je site ook maar even. Uh, mijn website is www.mariellediemel.nl En via die website is de Mineralenwinkel mijn webwinkel ook te bereiken. Ik heb... Uh, ik ontzettend bezig met stenen, kristallen, mineralen en uh, ook de kristallen schedels natuurlijk. Um, ik geloof dat we het daar later over gaan hebben. Bij Himalaya ben ik ook verantwoordelijk voor de stenen. En ik, ik wil gewoon heel graag uh, ze verspreiden naar de mensen die ze nodig hebben. Um, dus ik ben begonnen met de meest mooie, bijzondere stukken in te kopen. En, uh, voor de mensen die dat aanvragen, het speciaal te activeren en op te laden met energie. Want stenen moeten ook regelmatig gereinigd worden. Dat zijn ze sowieso allemaal bij mij gereinigd en geactiveerd. En um, je kan ook kiezen voor het mineralenconsult. Dan geef je een naam door of de naam van iemand voor wie je het wil doen. Daar stem ik op af. En vervolgens uh, kies ik daar een steen bij uit en Krijgt diegene een handgeschreven reading. Dan schrijf ik op wat, uh, wat er doorkomt voor diegene. Van de gidsen of van de engelen. Ja. Um, je zegt net, je reinigt stenen. Hoe, Klopt. hoe reinig je ze dan? Door ze onder een straal water te houden? Bijvoorbeeld, het kan op verschillende manieren. Um, onder andere inderdaad onder de kraan houden. Um, of een tijdje in een bakje water leggen, kan ook. Je kan ze reinigen met wierook of met de rook van salie. Um, je kan ze ook reinigen met de energie vanuit je handen. Dat is ook weer diezelfde universele energie die ik gebruik bij Healings. Die kan je ook gebruiken om de stenen te reinigen, want het is ook gewoon energie. En Vervolgens kan je ze opladen door wederom met je handen of in de volle zon te leggen of in de volle maan. Uh, je kan ze ontladen, dus uh, negatieve energie loslaten door ze in de aarde te leggen. Ik heb een hele grote plant thuis staan die fungeert als uh, stenenontlaadplaats. Oké. Okay dan is niet dood, Nee, hij is heel sterk en uh, ik heb het gevoel dat hij uh, speciaal naar mij toe is gekomen voor dat werk. En sinds ik hem gebruik om de stenen bij te leggen, is hij alleen maar nog harder gegroeid. Mooi. Ja, lieve luisteraars, jullie hebben het al gemerkt. Mario is ook aangeschopen. <lacht> We zitten hier aan tafel met wat uh, kristallen schedels. Mario heeft op het moment een hele mooie uh, van Amber in haar hand. Um, Amber is natuurlijk geen kristal. Nee. Het is een, een, een, een, een, een hart, een miljoenen jaren oud. Klopt. Hij is van jou. Ja. Je hebt hem meegebracht. Van de, mineralenwinkel. van de Mineralenwinkel. Kun je er iets over vertellen? Ik heb hem nog niet zo lang. Ik ben hem nog aan het leren kennen, zeg maar. Het is net als een nieuwe, een nieuwe vriend die je langzaam moet leren kennen. Ik heb wel gebruikt tijdens de kristallen schedels sit-in. Die heb ik bij uh, Davidson Haarlem gehouden afgelopen woensdag. Daar konden mensen okay. kiezen voor een ofwel een kort consult ofwel een sit-in met kristallen schedels. Um, dat houdt in dat je, ik had meerdere schedels mee, dat je kan kiezen met welke je even wil zitten. En dan uh, kijken wat er gebeurt op, op healing niveau, maar ook op uh, communicatieniveau. Dat ik erbij uh, ben om te kijken wat heeft die schedel aan diegene te vertellen. Is het uh, zo, je wordt een verspreid van een schedel. Zo, zo, zo wordt dat genoemd. Ja. Ja. Uh, maar hoe, hoe, hoe kiest die schedel jou uit of kies jij die schedel uit? Nee, in mijn ogen kiezen de schedels de, de verzorgers uit, de caretakers. Um, de schedels die ik in de mineralenwinkel heb, die neem ik tijdelijk onder mijn hoede. De ene blijft langer bij mij dan de andere. Uh, het is van tevoren voor mij duidelijk en voor de schedels dan ook dat, uh, dat ik de tijdelijke caretaker ben, totdat de persoon uh, zich aandient voor wie die uh, bestemd is. En dan gaat hij door. Ja. En Mario zit nu met de schedel in haar handen, die, die van Amber. En uh, wat, wat, wat beleef je? Wat, wat, nou, nou, het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Wat vindt ze eng. Ik vind schedels heel eng. Ja. Eigenlijk, omdat het, uh, het heeft iets met de dood te maken, vind ik. Je hebt er zelf ook eng. Ja, oh, Nee, okay, nee sure. ik zie <laughs> Gelukkig bij was ik ook nou niet. Nee, nee maar ik, ik, ik, vind, ik vind het gewoon heel eng. Dus ik zeg gewoon wat een enge ding. Ik wil nu toch even kijken. Toen ze zeiden nou, hou me even vast. Ja, yo, Dus nou, ik heb hem nu in mijn handen. En uh, eerst krijg ik tinteling in mijn handen. En, en nu is het gewoon of je beweegt. Of het is dus gewoon een. een het is niet meer een steen, maar het is niet, hij, hij wordt heel warm. Tenminste, mijn handen zijn heel warm, dat kan ook, maar die waren niet heel warm vanuit buiten. En um, hij beweegt. Ja, of ik beweeg natuurlijk, dat kan ook. Wa waardoor die dan beweegt. En dat is natuurlijk een hele rare ervaring, zeker voor mij. Maar goed, ik, uh, ze zegt, hou maar vast. Hij is ook behoorlijk groot, hè, deze schelp. Ja. Ja, het is uh, ja, bijna net een kinderhoofd. Ik wou net zeggen het klinkt een beetje eng, maar ja. de maat van een kinderhoofd ja. inderdaad. Het ja. is bijna een kilo. Ja, dus uh, best wel zwaar ook. Dus uh, ik weet niet hoe lang ik hem vast kan houden nu, maar. Met mijn handjes. Dat voel je vanzelf. Heb je ja. dit een hoop met je? Ja, dus uh, ik, ik, uh, ze zegt toch blijf maar even zitten. Want uh, jij geeft me rust. Dus nou, ik bleef gewoon zitten met dat gekke ding in mijn hand. Er zit <lacht> nog steeds een één ding. <lacht> maar misschien aan het einde van de uitzending niet. Dus dat laat ik dan nog even weten. Oké, okay, is goed. Hou houden we je aan. Um, je geeft dus ook uh, handgeschreven uh, ja, teksten van, van, ja. van, van, van uh, readings bij een kristallen schedel Ja, een minerale mineralen consult. consult Tot nu toe zijn er nog geen kristallen schedels uitgekomen. Maar zijn het uh, bepaalde stenen die uh, iemand op dat moment goed kan gebruiken of nodig heeft. Maar een steen is toch ook voor een bepaalde genezing? Ik ja. Ik bedoel, uh, ja, communicatie, dan uh, pak je... Heb ik nog wel van mijn goede vriendin. Ja, zeker. Uh, of Amber zelf. Amber is ook voor communicatie. Zeker, um, ja. Dus hoe weet jij nu wat iemand nodig heeft? Dat bedenk ik niet. Dat... Uh, het is een kwestie van loslaten, het volledig open durven laten en dan komt er vanzelf een idee in me op. En dan ga ik kijken of ik het überhaupt in de mineralenwinkel heb. Nee. <laughs> Zo niet moet ik het als een gek gaan bestellen. Want er komt vanzelf een, een steen in mij op als ik mij afstem op iemand. En vervolgens uh, ga ik zitten met pen en papier en vraag ik uh, of in mijn hoofd. is channeling eigenlijk. Ja, het is hetzelfde als channeling inderdaad. Ik vraag gewoon wat mag er doorkomen voor deze persoon en dan noem ik de naam. Of überhaupt wat mag er doorkomen. En dan begin ik te schrijven. En uh, in zekere zin ben ik natuurlijk wel aanwezig. En zie ik wel wat ik schrijf. Maar als ik het teruglees is het eigenlijk meer nieuw voor me dan bekend. Dat is hetzelfde met de channeling die ik uh, aan het eind van de uitzending ga voorlezen. Ik weet dat ik het heb geschreven ergens. Alsof het een vage droom is. Maar uh, het, is, het is in zekere zin van overgenomen worden. Wat niet eng is. Het klinkt misschien eng, maar dat is het niet. Volgens mij heeft Mozart zo'n hele hoop comp uh, composities gemaakt. Oh, dat zou heel goed ja. Het wordt vaak cadeau gedaan, en dat kunnen ze ook gewoon bij jou bestellen ja via je mineraalwinkel. Ja, via de webwinkel uh, kan je het bestellen. Ja, via de webwinkel ook. Okay. Maar ja. ja. oh, hoe gaat het met jou? Uh, ja, goed. Met de schedel bedoel ik? <laughs> ja, met schedel, ja, met mij ook. Ja, nog steeds uh, goed. Ik, uh, hij neigt een beetje naar rechts, waarom weet ik niet, want ik had hem recht in mijn handen. Ja. Iets meer, maar... Volgens mij wilde je meer zelfvertrouwen geven. Zelfvertrouwen, oké. Okay. En marelle heeft het een invloed, want er staan drie schedels nu op tafel, ja. drie verschillende maten. Heeft het ook invloed op dat die andere twee daarbij staan? Dat ze op elkaar uh, resoneren zo? Uh, ik, ik denk zeker dat ze op elkaar resoneren. Uh, we hebben dus net ook, had ik ze even bij elkaar gezet om uh, kennis te maken. De andere twee zijn van bergkristal. En bergkristal staat er sowieso onbekend dat het uh, andere stenen... Uh, nog krachtiger maakt, dat het ze versterkt. Dus het feit dat zij erbij staan, het versterkt alleen maar de werking um, waar deze ander mee bezig is. En wat gebeurt er nou als ik die andere neem? Vindt die, niet, vindt die het niet leuk? Dat probeer maar, zou ik zeggen. Kijk wat er gebeurt. Ja, gaat er echt wat anders gebeuren dan? Nou, niet zo Nou ja, in energie natuurlijk wel. Ik denk dat je het gevoel krijgt dat je hem gelijk weer terug moet leggen. Want volgens mij is het heel erg de bedoeling dat je met allebei je handen die amberschedel vasthoudt. Nou, probeer het maar. Dan voel je het zelf. Zullen we het proberen? Ja. Sorry, ik laat je even los. <laughs> de vorm... Uh... Ik heb begrepen, het is al miljoenen jaar oud, hè? die ja. kristallen schedels, ja. bij, de, bij de, de Maya's en zo, waar dus ook al ja. een, een, een kennis van ons, uh, Yvonne Lips heeft gemediteerd met schedels. Mm. Egypte in de piramides is nog geen maand terug. Dat was een enorme beleving. Ja, dat geloof ik. Um, maar hoe komt het aan die vorm? Is het één brok uh, bergkristal en hebben ze daar met een hamer en een bijteltje de vorm van een schedel ja. aangegeven? Dus want ik bedoel, je vindt niet een schedel Nee, nee dat zou wel, tenminste, ik heb ze nog nooit zo gevonden. <laughs> uh, zou ook dat wel eng zijn. De, ja, de ja, wel centus, is, uh, ja. Maar weet je, ik, ik zet deze toch even terug, want hij is koud. Dat en Dat zie je wel de bedoeling. <lacht> pak je nu die andere weer? Dan okay. komt de andere weer terug. Ja. Ja. Um, ja. Je vindt ze alleen natuurlijk als ze verloren gegaan zijn, net als ze van de Maya's en zo... Precies, die, die oeroude schedels, die zijn uh, onderzocht, dat is het, ook het boek dat jij nu aan het lezen bent, geloof ik, uh, wordt ook in verteld dat de echte oeroude schedels daarop zijn geen toolmarks te vinden. Toolmarks, dus gereedschapsmerken. Op, uh, alles wat wordt gemaakt door mensen, kan je, al is het onder de microscoop, kan je zien dat het is gemaakt met wat voor gereedschap dan ook en op de oeroude schedels is geen enkel spoortje te geen vinden crash geen ja, ook, ja, ja die zijn echt... helemaal perfect waardoor, je, nou ja, waardoor mensen al snel uh, de meest wilde conclusies trekken is het buitenaards, is het uh, met hoge technologie uh, gemaakt omdat ik zelf zeker geloof en de recent gemaakte schedels daar kan je natuurlijk wel toolmarks op vinden die, uh, die zijn uh, door kunstenaars in deze tijd gemaakt maar die worden gemaakt um, om vervolgens contact te kunnen maken door de vorm met de oeroude schedels met die energie, met die kennis en informatie het is en blijft een groot mysterie um, we gaan Rustig aan naar het volgende nummer. Als je dat zou willen aankundigen. Het is echt Indiane muziek. Wat heb jij met oh, indianen? Oh ja. Nou ja, behalve dus dat mijn, uh, mijn gids is Whitefeather. Dat is een Indiane opperhoofd, zou ik bijna willen zeggen. Um, die, die begeleidt me in, in shamanistische rituelen. Uh, het komt ook dat mijn uh, spirituele ontwikkeling is door mijn tante um, enorm in gang gezet als kind al. Zij is, uh, wat mij betreft, uh, mijn persoonlijke shamaan. Okay. Uh, weet daar ook heel veel van. En uh, ja, dat is door haar alleen maar versterkt dat ik daar een enorme binding mee voel. Oh. Oké, okay, en zegt de adelaar en de condor jou iets? Als je dus die, die twee veren bij elkaar hebt? Het uh, zegt me iets omdat ik in een boekwinkel werk, maar ik heb oh, ja. het nog nooit gelezen. Oké, okay, nou dat is van uh, Johnette Crowley. Ja. En uh, het symbool wat ervoor staat, en he, indianen hebben niet zomaar een veer op hun tooi. Mm -hmm. maar als de adelaar en de condor samenkomen, dan is het wereldvreemd. Ja. Maar goed, het volgende nummer. Je... Het volgende nummer is van Waida, en dan ga ik proberen de titel goed uit te spreken, leo le aleola. <laughs> Stellen. Welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Marielle Diemol. Zij is eigenaar van een webwinkel, de Mineralenwinkel. Ze is werkzaam als reader, coach en healer. Maar werkt bijvoorbeeld ook in de Amsterdamse Nieuwe Tijdswinkel, Himalaya. Dat ja. is een, uh, ja, een Nieuwe Tijdswinkel die deel mm -hmm. uitmaakt ook van de winkels serie winkels, winkels ja. van wijsheid. Waar onder andere ook Ananda in Haarlem uh, ja. een lid van is, om het zo maar even te noemen. Dat is een hele hoop wijsheid in een heleboel winkels. Hello. Ja, je mag er ook alleen werken als je heel wijs bent. Oké, okay. ja. dus we hebben hier een wijze vrouw. <laughs> ik zag niet een wijze oude vrouw, maar we hebben een wijze vrouw. Een wijs jong meisje, ja. ja. En wat, wat doe je precies in, in, bij Himalaya? Behalve de, natuurlijk de gewone winkelwerkzaamheden uh, ben ik verantwoordelijk voor de stenenafdeling. De stenen, kristallen, mineralen en wederom de kristallen schedels. Die uh, koop ik in. Zet het mooi in de vitrine, zorg dat ze allemaal er mooi bij liggen, dat er overal een uitlegje van bij staat, zodat mensen ook zelf aan de slag kunnen en kijken van goh, waar staat dat voor, wat heb ik nodig. En als ik er ben, dan ben ik natuurlijk volledig bereid om mensen te helpen stenen uit te kiezen, wat toch wel mijn favoriete bezigheid is bij Himalaya en doe je dat stenen uitkiezen naar aanleiding van het verhaal wat de cliënt zegt, of ga je bijvoorbeeld pendelen, welke steen? Nee, ik pendel zelf niet, um, omdat ik liever gewoon op mijn gevoel afga. ik heb het idee dat je toch soms, bij mij in ieder geval, kan ik met de pendel, laat ik mijn ego het overnemen en dan uh, doet hij wat, wat ik graag zou willen en met mijn gevoel uh, kan ik dat zuiverder houden, zeg maar en het ligt eraan, soms uh, zeggen mensen, van, nou ik heb hier en hier en hier last van, en dan komt er een heel verhaal heb je daar een steen voor, en uh, nou ja, dan ja. En soms zeggen mensen: ik ben op zoek naar een steen. En dan heb ik al gelijk een gevoel of een idee. En dan uh, vraag ik van: heb je toevallig hier of hier last van? En dat klopt meestal. Je bent een halve kristaltherapeut eigenlijk. Ja, ja. In de winkel. En dan, hartstikke leuk. Is het niet uh, lastig om dingen voor? Uh... Ik wil bijna een anders zeggen een Himalaya in te kopen, terwijl je zelf ook een webwinkel hebt. Met, uh... In het begin was het even wennen, want het is natuurlijk dezelfde werkzaamheden. Nee, nee. Maar uh, ja, de ene is voor, voor mijn werkgever en de andere voor mezelf. Maar uh, aan de ene kant hou ik het uh, gescheiden. Aan de andere kant is mijn, uh, mijn werkgever, mijn baas ook uh, heel uh, lief en geel in het delen van tips en van zaken. je zou dat is moeten doen of dat is moeten doen. Anders mag je eigenlijk geen nieuwe tijdswinkel hebben als je er ja, doet, zo in de Nee, staat. het is gewoon uh, ja, in volledige openheid en transparantie. En uh, ze zijn het heel blij voor me. En wat concurrentie betreft, uh, een fysieke winkel is heel anders, anders dan een ja, webwinkel. Ik denk dat het een aanvulling is. Precies. Ja. En dit is meer voldoende aan mijn praktijk dan dat ik echt uh, een winkel uh, bestuur. Oké. Okay. Nou kies jij bijvoorbeeld zo'n schedel van amber. Ja. En dan ga je hem dus uh, tijdelijk verzorgen? Ja. Dan ga je er aan hechten. Mm -hmm. Dan moet je hem verkopen. Ja, dan moet ik soms echt. Uh, wel even afscheid nemen hoor. Waarom heb je deze nu meegenomen? En dat wilde hij graag. <lacht> Joepie! <lacht> en uh, de vriendin waar ik uh, vanmiddag bij was, die, uh, die zei ook al van, je moet die amberschedel meenemen. Het heeft, ik weet nog niet waarom, maar het heeft een reden. En al was het alleen maar dat jij er nu mee zit. hij wilde graag mee. Vast wel. Ja. <lacht> Ja, en jouw vriendin heeft dezelfde gaven? Ja, die, uh, die ja, kan ik inmiddels wel een collega noemen. Die heeft uh, nu ook uh, een praktijk is aan het beginnen. Die is ontzettend helderziend. En uh, met haar uh, gaan we nog allemaal leuke dingen doen. Wat nog helemaal in de brainstormfase is. We waren vanmiddag aan het brainstormen voor alle zetten. En uh, wat gave betreft uh, zijn we daarin uh, redelijk hetzelfde. Ja, ze voelen elkaar heel goed aan. Oké. Okay. Doe jij ook uh, sessies bij cliënten? Ik bedoel bijvoorbeeld een, uh, een chakra uh, een stenenlegging, hè? dat je dus uh, zeven verschillende stenen op de chakras legt voor een cliënt. Ja, nee, dat kan natuurlijk wel, um, maar in de praktijk is het zo dat ik eigenlijk niet meer dan vier stenen per sessie gebruik. En dat zijn meestal dan de chakras die, die hulp nodig hebben. En soms ook niet eens alleen op de chakras of tenminste op de hoofdchakras, want er zijn natuurlijk veel meer uh, energiepunten. Um, soms is het alleen dat iemand iets uh, bij de voeten moeten hebben voor de aarding of in de handen om de energie in op te nemen ik, ik richt me niet zozeer op de chakras ik maar maar voel echt mijn gevoel in, klopt, gevoel, ja, intuïtie eigenlijk. klopt ja en is dan is, uh, is, is de steneninkoop of uh, de, de behandeling anders dan de schedelbehandeling? Ja, de meeste mensen, nou, zoals jij hier binnenkomt, vinden schedels een beetje eng. Ja. Die zal ik ook niet gelijk aan de schedel zetten, tenzij ik het gevoel heb dat ze daar heel veel mee kunnen. Zoals bij jou. Meestal uh, gebruik ik voor de healings echt alleen de stenen. En uh, is er meestal aan het eind, want al mijn stenen en schedels die staan openlijk uh, in praktijk, zeg maar. Mensen zeggen vanzelf wel van, goh, wat is dat een mooie schedel en mag ik hem even vasthouden? Dus dat hoef ik niks voor te doen. Dat hoef ik niet aan te bieden. Dat komt helemaal vanzelf. Oké. Okay. Uh, het is 1 mei. Uh, ja, uh, Beltaan. Mm -hmm. uh, Beltaan is een, uh, een door de eeuwen heen gevierd vruchtbaarheidsfeest hè, van de Kelten. En Wicca heeft er veel mee te maken. Mm -hmm. Het vee wordt door het vuur gejaagd, eigenlijk. Uh, Belt fire. Uh, dat wil dus zeggen: dan worden eigenlijk de, de huiden schoongemaakt, de parasieten worden gedood okay. en het nieuwe leven kan eigenlijk weer beginnen. Mm -hmm. Het is uh, symbool van vruchtbaarheid. De bloesems die worden vruchten. Maar in uh, de voorchristelijke religie was het dus ook zo dat uh, ja, de mensen in de Wilsbury Night, hè, dat is de nacht van 30 april naar 1 mei toe, mm -hmm. wat dus afgelopen nacht was. Ja. Dat was eigenlijk uh, door de eeuwen heen uh, bij de heksen en bij de voorchristelijke religies, bij de heidenen, was dat het vruchtbaarheidsnacht. Waarin dus uh, ja, het nieuwe leven gemaakt werd. man mm -hmm. en vrouw werden één. God en godin werden samengevoegd. Mm -hmm. uh, dat was meestal voor een jaar en een dag. Uh, een jaar en een dag, dat is een spreekwoord geworden hè, sinds jaar en dag. Plup plup. Mm -hmm. Dat komt eigenlijk, is mij ingefluisterd, omdat anders de mannen ieder jaar een nieuw meisje konden kiezen. Die mm -hmm. trouwde ook voor een jaar in een dag okay. ging die verbintenis aan yeah. en dan hadden ze een kind verwekt en dan het jaar erop kon de man dan weer een nieuw meisje vieren, mm -hmm. op, uh, versieren op 1 mei, maar dat kon nu niet, want die ene dag die zorgde ervoor dat ja, ze weer een ja. vol jaar moesten wachten. Ah, okay. Dus daar, daar komt dat vandaan. Oh, mooi. En uh, naar aanleiding daarvan is er een hele mooie cd en die cd die is uh, uitgegeven bij Oriade. Dat is een cd over wicca-rituelen, uh, wicca ceramies. Wicca uh, Blessed Be heet hij. Maar dat uh, eigenlijk uh, de groet die ik vanavond in het begin van de uitzending zei, Mary Meet, is eigenlijk de groet van jongens, we zijn er weer. Mm -hmm. ja, leuk je te ontmoeten. Leuk om samen wel. te zijn. En Blessed B is wees gezegend. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een eindigingsgroet. Um, op die CD van Oriade staat een uh, kastencerkel. Het is een, een, een Belkaanceremonie. En daar gaan we nu een stukje van beluisteren. Amsterdam een, een processie, een godinnenprocessie. Dan wordt de godin weer teruggehaald naar de stad. Het gebeurt jaarlijks. Dat wil zeggen, het was vorig jaar voor de eerste keer. Ik was daarbij en ik moet zeggen, het was een enorme happening. Uh, het was in het gebouw, daar werd ze naartoe gebracht, waar... Uh, uh, Ronald Jan Heijns vroeger zijn ah ja. uh, op ja. Bibio. Ja. En ik neem aan dat het dit jaar daar weer naartoe gaat. Hm. Uh, Abe van der Veen, uh, die heeft een Groene Mannendag op 22 mei. Oh, dat dus leuk. dat is uh, heel erg leuk. Abe is Abe de verhalenverteller. Hm. hele bekende man die hm. heel veel dingen ook uh, over het voor christelijk geloof en, uh, ja, vertelt. Uh, over de goden en de godinnen. Staat het ook allemaal in de agenda? Dat, uh, als het goed is, is het doorgegeven. Dus staat het allemaal in de agenda. En de Groene Man, de Groene Vrouw. Er komt een nieuw boek boek aan van het heks en echtpaar van Nederland, Co en Joke Lenkester. Het wordt hun tiende boek. Uh, ja, uh, ze hebben vele boeken geschreven, onder andere de achtjaarfeesten, maar ook de keltische uh, dingen. En de groene man en de groene vrouw komt op 12 juni uit. Dan is de boekpresentatie in Oosterbeek. Uh, het is een boek over de symbolen en gedaantes van, uh, van de steentijd tot nu over de groene man en ook de groene vrouw. Tot zover gaan we het hebben over de Groene Vrouw. Mm -hmm. Welkom terug bij Inspiratie Radio. Um, ja, we hebben een boekpresentatie van Geert Kimpen. Geert Kimpen heeft een nieuw boek geschreven dat heet Rachel of het Mysterie van de Liefde. Um, ik heb uh, de nobele eer gehad om het manuscript te mogen lezen. Wow. Uit de lotse vellen heb ik het helemaal bestudeerd en gedaan. Um, ik kreeg van de week als een van de eerste, denk ik, in Nederland het boek toegestuurd, wat dus 19 mei pas uitkomt. En het script heb je nog bij jullie? Het script heb ik hier Hoe ook spannend, meegenomen. is wel geld waard. Te, ja. ja, ik moet er niet aan denken dat het in verkeerde handen zal vallen. Um, ja, waar gaat het boek over? Nou, het boek wil eigenlijk zeggen dat sommige dingen in je leven uh, gebeuren zonder dat er invloed op hebt. Um, het begint bijvoorbeeld met een, uh, een, een, een, een, een, een, een hoe heet zo'n jonge misdienaar, die dus bij een uh priester komt en dan de kruik met wijn mag vullen voor de dienst. De mis. En hij laat de kruik vallen en dan is er geen wijn meer. En het is zondag. Alle winkels zijn dicht. Waar haal je in vredesnaam, ik wou bijna zeggen in godsnaam, wijn vandaan op zondag is in zandvoort nu wel. Maar oké. Wat doet hij? Ja, de Joodse mensen hebben natuurlijk op zaterdag de sabbat, en die zijn op zondag gewoon open. Het kwartje bij mij viel daarom sommige agenda's op. Oh ja. zondag beginnen en sommige agenda's op maandag beginnen, maar dit even terzijde dus wat moest de priester doen hij moest gauw zijn jas aantrekken en naar de Joodse wijnhandelaar om daar een fles wijn te gaan kopen voor het bloed van Christus te vertalen tijdens de dienst en wat er dan allemaal gebeurt is een heel dik boek wat gewoon heel erg mooi is het komt er eigenlijk op neer dat het een vader is uh, even kijken, dat het een vader is die zijn, zijn, zijn de dochter eigenlijk, die de vader moet verraden uit liefde, omdat hij eigenlijk te veel van haar houdt, hij kan het dus niet loslaten hij had een goede edelsteen moeten hebben maar dat had hij dus niet uh, daardoor wordt ze in de armen gedreven van een man die duivelse bedoelingen met haar heeft, en uh, die helse priester die is uh, erop uit om de joodse cultuur te vernietigen, en alleen overweldigende kracht van de liefde kan dat uh, kan dat verhinderen. Nou, Geert Kimpen, ja, hij is uh, al bekend. Hij heeft uh, het boek over de Kabbalah geschreven, hè, de kabbalist. Mm -hmm. Een romanvorm waarin uitgelegd wordt de Kabbalah. Um, daarna heeft hij geschreven De Nieuwe Newton. Dat is een romanvorm waarin de, de alchemie eigenlijk uitgelegd wordt. Ja, heel interessant. Ja, en nu komt de volgende eraan. En wat dat uitlegt ga ik niet verklappen, want het boek nogmaals is te koop vanaf 18 mei. En dan gaan we nu naar het volgende nummer. Dat is een extra nummer wat we toch draaien, omdat we het zo ontzettend mooi vinden. En Marielle gaat het aankondigen, want zij heeft het eigenlijk uitgezocht. Het was voor mij onbekend. En een... geschreven. Ah, ja, ik, ik zie hem wel. Het ja, is wederom van Merlin's Magic. Uh, mijn lievelingsmuziek. Het heet Light Touch. En dat is het ook. Je voelt je licht aangeraakt als je hier naar luistert. Snel. Ik wil graag uh, Rob Spruit bedanken voor de techniek. En uh, Mario ook voor het aanwezig zijn. Hoe gaat het eigenlijk met Mario? Ja, eigenlijk heel goed. Ik heb de schedel inmiddels neergezet. Want uh, Marielle zei tegen mij van... Je voelt zelf wel of hij nog wel of niet iets voor je doet. Toen dacht ik, ja, mijn handen zijn niet meer warm. Dus ik denk dat dat het teken is dat ik hem gewoon even neer moet zetten. En toen ik hem neerzette, toen voelde ik dus van uh, af... Um, ...van eigenlijk mijn keel tot aan mijn tenen voelde ik de tinteling... Toen zei ze ook van, ja, doe je hoofd niet mee. Toen zei ik, nee. Maar dat schijnt altijd zo wel te zijn. Want dat ik, mijn hoofd en mijn lichaam, uh, mijn gedachten en gevoel zijn toch altijd twee. En dat is wel Laten We nog even samenkomen. Ja. Nu ook weer duidelijk. Maar uh, dat is dus nu het gevoel ook uh, wat ik heb. Oké, okay. nou dankjewel. Marielle, ja. ook ontzettend bedankt. We hebben voor jou een aardigheidje. Of een aardigheidje, het is een heel mooi spel. Het is mede door Rob ontwikkeld. Onder andere ook met Peter. Wat leuk. Het is het 2012 inspiratiespel. Dankjewel. Supermooi. En, ja, geniet ervan. Het is echt, uh, ik vind het een heel mooi spel. Ik ken hem inderdaad. Ik heb hem al een ergens gezien. Oké, okay. en ik weet dat er ook heel veel Maya-astrologen mee werken. Ja. Dus het is echt een, een heel mooi spel. Uh, voor de volgende uitzending die op 15 mei is van uh, 8 tot 9 uur s'avonds hebben we Mabel van den Bungen. Zij is boeddhist, uh, columniste van onder andere The Happiness, auteur van tien boeken over het boeddhisme. Haar laatste boek, Ambassadeur van de Liefde, heb ik uh, samen met a uitgeverij uh, de boekpresentatie voor mogen doen. Dus dat was uh, heel erg leuk, daar heb ik haar ook ontmoet. Uh, die uitzending wordt gepresenteerd door mijn collega Richard de Buitenhek. Dan wordt deze uitzending op zondag en op woensdagavond om 8 uur 's avonds herhaald. Ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren Bij uitzending gemist op onze site www.inspiratieradio.nl. Daar kunt u ook de agenda bekijken van wat er allemaal te doen is in de regio op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Heeft u een activiteit te melden op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, mail deze dan naar de agenda@inspiratieradio.nl. Wilt u ons twee. Een wekelijkse nieuwsbrief ontvangen, waarin we de gast van de volgende uitzending aan u voorstellen, ga dan naar de website www.inspiratieradio.nl en laat uw e-mailadres achter. En na het nieuws kunt u gaan luisteren naar de New Age muziek van Peaceful Radio, samengesteld en gepresenteerd door Benno Veugen. Ik ben Herman Harms en ik hoop dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. Merry Meet, Merry Part en Merry Meet Again. We gaan nu luisteren naar Marielle met haar channeling. Dankjewel. 2011, het jaar van meesterschap en manifestatie. Lieve vrienden, 11 is een meestergetal en dit jaar is dan ook het jaar van meesterschap. Met meesterschap komt manifestatie, wat inhoudt dat je alles kunt creëren wat je maar wilt. Dat was altijd al zo, maar dit jaar is de manifestatie bijna zo snel als het licht. Op onze weg naar het hoogtepunt van Ascensie in 2012, volgend jaar, gaat de manifestatie van onze wil sneller en sneller. Wees daarom alert op wat je denkt gedachten zullen zich, zoals gezegd, sneller en sneller manifesteren. Ook negatieve gedachten. Als je merkt dat de werkelijkheid om je heen niet is zoals je die graag zou willen, kijk dan rustig naar je gedachten. Welke gedachten zitten er in je hoofd? Wat voor energie stuur je naar buiten het universum in? Wat je uitstraalt, krijg je namelijk direct terug. Ik gebruik vaak het voorbeeld van het reserveren van een parkeerplek, want besef dat jullie je gedachtekracht voor alles mogen gebruiken, voor grote en kleine dingen. Jullie zijn machtig genoeg en het waard om je werkelijkheid volledig vorm te geven zoals je wilt, dus ook met ogenschijnlijk kleine dingen. Vraag van tevoren aan het universum of aan je engelen om wat je wil. Vertrouw erop dat er naar je wordt geluisterd en het zal zo zijn. Als je ook maar enige twijfel hebt of je wel zult krijgen wat je vraagt, stuur je dus twijfel het universum in. Het universum geeft je dan direct dezelfde twijfel terug. En het zal twijfelachtig zijn of je die parkeerplek krijgt, of waar je ook om hebt gevraagd. Dit is het jaar, dit is de tijd waarin je volledig in je eigen meesterschap mag gaan staan. Wees de meester die je bent en gebruik de kracht die jou toebehoort. Wees niet bang om deze kracht en macht te gebruiken. Velen van jullie hebben in het verleden, in wat jullie vorige levens noemen, je macht misbruikt. En van hieruit is bij velen van jullie de angst ontstaan om dit weer te doen, je macht misbruiken. Vertrouw erop dat het misbruik in het verleden onderdeel was in jullie ontwikkelingsweg. Dit is niet meer het geval vanwege het simpele feit dat je dit al gedaan hebt. Het is niet meer nodig om dit nog eens te doen. In vele levens hebben jullie kunnen zien en ervaren waar jullie toe in staat zijn en vanwege de spirituele ontwikkeling die je hebt doorgemaakt, Weet je nu op zielsniveau hoe je je eigen kracht en macht kan gebruiken en hoe vooral niet. Vertrouw erop dat je weet wat juist is. Gebruik je kracht, jouw persoonlijke magie. Je kunt je eigen werkelijkheid creëren. Toveren als je wilt. Laat de magie in je leven toe. Je hoeft er niets voor te doen. Geen cursus te volgen of wat dan ook. Het geheim zit hem in het niets doen. Daarmee laat je toe wat, je naar, wat naar buiten wil komen. Jouw magie. Bij alle dingen groot en klein, vraag wat je wilt, stuur je intentie naar het universum, zo maak je je eigen werkelijkheid. Vergeet de rituelen, regels en beperkingen, laat alle limieten los en sta simpelweg toe dat de magie zich vormgeeft in je leven. Het leven is magie, jij bent magie, wees magie en je zult een magisch leven leiden. Dankjewel. van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Freddy van Tijn met het NOS journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker vier mensen omgekomen bij een aardbeving. Er is veel schade. De beving had een kracht van 5,3 op de schaal van Richter. Het epicentrum was bij de stad Lorca in de regio Moersia. Volgens de burgemeester van Lorca werden de slachtoffers geraakt door brokstukken. Er komen veel meldingen van schade. Gebouwen zijn deels ingestort en het puin heeft auto's op straat flink beschadigd. Ook zou een tunnel in de A7 richting Andalusië zijn ingestort. Het is niet duidelijk of er auto's in de tunnel waren. Denemarken gaat weer grenscontroles houden. Daarmee wil de regering voorkomen dat Oost-Europese criminelen het land binnenkomen. Denemarken heeft een minderheidsregering met gedoogsteun van de populistische Deense volkspartij. Het is de vraag of de Europese Unie de grenscontroles toestaat. Denemarken maakt deel uit van het Schengengebied, een groep Europese landen waar tussen vrij kan worden gereisd. Volgens de Deense regering zijn de controles niet in strijd met het Schengenverdrag, omdat ze zullen worden uitgevoerd door douanebeambten en niet door agenten. De eerste controles moeten volgende maand beginnen. Het parlement van Oeganda heeft op het laatste moment een omstreden wet over homo's niet behandeld. De nieuwe wet regelt dat homo's de doodstraf kunnen krijgen of levenslang. Wie homo's helpt riskeert zeven jaar gevangenisstraf. Oeganda staat onder zware internationale druk om van de wet af te zien. Amnesty International en Human Rights Watch noemen de wet zeer alarmerend. En de Amerikaanse president Obama, Obama vond hem weerzinwekkend. In Nederland... Vroeg D66 aan minister Rosenthal om protest aan te tekenen. Het Oegandese parlement vergaderde vandaag voor de laatste keer in de oude samenstelling. De kans bestaat nu dat de homo-wet van tafel verdwijnt of wordt afgezwakt. Het weer. De wolken verdwijnen. Vannacht wordt het helder en rond 7 graden. Morgen meer bewolking en buien en 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.